In veel landen zijn vakbonden en actiegroepen de straat opgegaan. In het kader van de Dag van de Arbeid. De demonstranten vroegen aandacht voor de positie van arbeiders. Vaak ging dat vreedzaam, maar in diverse steden greep de politie in. Op het Taksimplein in de Turkse stad Istanbul zette de politie traangas in tegen betogers. Daarbij viel één dode. In de hoofdsteden van onder meer Zuid-Korea, Indonesië en de Filipijnen eisten betogers meer loon en meer banen.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 programma van peaceful radio peacefulradio.eu Thank you. Oh,